We gaan inshaAllah weer verder met de sira van de Profeet Vrede Zij met Hem. We hebben de vorige keer gesproken over de Hijra van een aantal moslims. De eerste die de stap hebben genomen om te verhuizen naar Medina in opdracht van de Profeet Vrede Zij met Hem. We hebben de vorige keer ook aangegeven dat al-Hijra al, al Medina in tegenstelling tot al-Hijra al habasha verplicht is. Vandaag gaan we kijken hoe Omar radiallahu anhu naar al medina emigreerde. Het was vervolgens zijn beurt, want iedereen vertrok uit Mekka richting al medina dus Omar radiyallahu anhu besloot ook te emigreren naar Medina. En dit zal hij doen in gezelschap van Ayyash ibn Abi Rabia. Dus hij zou samen met Ayyash ibn Abi Rabia en Hisham ibn al-As richting al Medina gaan. Dus samen met Ayyash ibn Abi Rabia en Hisham ibn al-As. Voordat zij aan deze missie Begonnen, voordat zij vertrokken naar Medina, hebben ze elkaar het volgende beloofd. Ze hebben elkaar het een en ander beloofd. Ze zeiden tegen elkaar: mocht een van ons niet komen opdagen omdat deze door Korees is tegengehouden, dan dienen de anderen zonder hem te vertrekken. Dus ze moeten niet gaan zitten wachten. Als een van hun wordt tegengewerkt door Korees, dan zouden de andere twee. Verder moeten gaan. Omar radiyallahu anhu overleverde het volgende over. Dus Omar, die vertelt zelf. Hij zei, de volgende ochtend kwamen Ayyash en ik op dagen. Terwijl Hisham gevangen werd genomen door Quraysh. En ik heb al gezegd dat Quraysh er alles aan deed. Om de mensen die wilden vertrekken naar Medina tegen te houden. Dus zij hielden... Hisham gevangen. Hij werd vervolgens beproefd. En uiteindelijk was hij niet opgewassen tegen deze beproeving. En deze woorden spreken boekdelen. En daarom zeggen wij altijd: van Vraag Allah subhanahu wa niet om jou te beproeven. Want de kans is groot dat jij de beproeving niet doorstaat. Dus Hisham hier, die doorstond deze beproeving niet. Ibn Asakir. As en Ibn as is een van de bekende geschiedschrijvers. Hij heeft een overlevering van Ali uh, aangehouden. waarin hij zegt: Ik ken niemand die niet in het geheim al-Hijra heeft verricht behalve Omar ibn al-Khattab. Nadat Omar besloot om de Hijra te verrichten, pakte hij allereerst zijn zwaard, zette zijn boog op scherp en ging vervolgens richting Kaaba. Daar trof hij de grote mannen van Koreis aan. Heel vaak als iemand iets te melden had, dan moest hij richting El Kaaba gaan. Want daar waren de grote mannen van Koreis altijd te vinden. Dus Omar ging richting El Kaaba. En daar trof hij die grote mannen van Koreis aan. Die zich daar regelmatig verzamelden. Hij verrichtte eerst zeven keer de rondgang rondom El Kaaba. En ging vervolgens bij iedere groep langs en zei tegen hen het volgende. Lelijk zijn deze gezichten. En Allah zal deze neuzen van jullie met de grond gelijk maken. Dus hij probeerde ze enigszins te provoceren. Hij zei: Lelijk zijn deze gezichten. En Allah zal de neuzen, jullie neuzen, met de grond gelijk maken. En als hij dat zegt, natuurlijk met andere woorden, hij zal jullie vernederen. Dus hij zei: Lelijk zijn deze gezichten. En Allah zal deze neuzen van jullie met de grond gelijk maken. Als iemand zijn moeder leed wil aandoen, zijn kind tot een wees wil maken, of zijn vrouw weduwe wil maken, laat hem dan achter mij aankomen. Dat waren duidelijke woorden van Omar. Na deze pittige woorden vertrokken Omar <tots> radiyallahu anhu zonder dat maar één van hen achter hem aankwam. Want ze wisten wie Omar was en ze wisten dat hij daadkrachtig was, dat hij dapper was. Dus ze kozen ervoor om niet achter hem aan te gaan. Op uitzondering van een aantal zwakke <coughs> moslims kun je zeggen: greep iedereen zijn kans om te vertrekken naar Medina. Waaronder Said ibn Zaid, Waqid ibn Abdullah, Ghouli ibn Abi Ghouli en Zaid ibn al-Khattab. Dit was de oudere broer van Omar anhu die gedood werd tijdens de slag waar hij destijds vlaggedrager was. Omar radiyallahu anhu, die zei altijd, hij ging mij voor in de twee meest goede zaken die er zijn. Hij zei, al-Islam en gedood worden om van Allah. Toen zij in Medina arriveerden, arriveerde, verbleven zij bij Banu Amr ibn Auf. Banu Amr ibn Auf in het plaatsje Quba, maar ook de profeet natuurlijk zou verblijven en ook de eerste moskee zou bouwen. Later kwam Abu Jahl en Harif ibn Hisham, die familie waren, van Ayash naar Al-Madina. Om een poging te wagen om hem alsnog over te halen, mee te gaan naar Mekka. Ze zeiden tegen hem, jouw moeder heeft een gelofte gedaan. Om haar haren alleen nog te kammen als zij jou weer ziet. Dus ze zal haar haren niet meer kammen. Verder zal ze constant in de zon blijven staan, als jij niet meekomt. En Ayyash begon medelijden te krijgen met zijn moeder. En werd aan het twijfelen gebracht. Vervolgens richtte Omar het woord tot hem en zei, O oh Ayyash, zij willen jou van je geloof afhouden. Kijk naar de nuchterheid van Omar. Anhu. Zij willen jou van je geloof afbrengen. Kijk dus uit voor hen, zei hij. Pas op. Wat betreft je moeder, bij Allah. Zodra zij last begint te krijgen van hoofdluizen, kan ik jou garanderen dat zij haar haren wel zal kammen. Wanneer de zon haar te heet wordt, dan zal zij zelf de schaduw opzoeken. Hij zei daarna tegen Omar, ik wil gaan. Om zowel mijn moeder tevreden te stellen, als om het geld op te halen wat ik daar nog heb liggen. Waarna Omar tegen hem zei, Bij Allah. Je weet dat ik een van de rijkste mensen van Mekka ben. Ik ben bereid om jou de helft van mijn geld te geven, als je niet met hen meegaat. De Aayes was vastbesloten en wilde graag naar Mekka gaan. Hij zal naar Mekka gaan. Toen Omar dit zag, zei hij tegen hem, als je toch gaat, neem dan deze kameel van mij mee. Het is een snelle kameel. Beloof me dan, dat zodra jij iets opmerkt, jij op de vlucht zult slaan. Onderweg naar Mekka... Zei Abu Jahl tegen Ayyash, o zoon van mijn moeder, mijn kameel houdt het niet langer vol. Heb je er iets op tegen als ik achterop bij jou plaats kom nemen? Ayyash vond dat geen probleem en liet zijn kameel naar de grond gaan, zodat Abu Jahl kon opstappen. Eenmaal de grond te hebben bereikt, werd hij door beide mannen overmeesterd, vastgeketend en meegenomen naar Mekka. Ibn Ishaq, ook een geschiedschrijver, overlevert dat Omar zei, wij waren gewoon te zeggen, Allah zou van diegenen die de waarheid hebben gekend, en deze vervolgens hebben verlaten, geen berouw accepteren. Toen de profeet, vrede zij met hem, al Medina bereikte, openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala de prachtige verzen Qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfiru al-dhanouba jami'a, innahu huwal ghafoor Oftewel zeg, o mijn dienaren, die buitensporig zijn, tegenover zichzelf. Buitensporig zijn geweest, tegenover zichzelf. wanhoopt hoopt niet aan de genade van Allah. Voorwaar Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar hij is de vergevensgezinde. De meest barmhartige. En Omar, radiyallahu anhu, na het openbaren van deze woorden. Hij schreef deze woorden van Allah op een blad. En stuurde deze naar Hisham ibn al-Az. Hisham Aas was degene die natuurlijk niet kwam opdagen. Toen Hisham dit blad ontving, begon hij herhaaldelijk dit vers te lezen. Hij zegt zelf dat hij deze woorden niet kon plaatsen en deze ook niet begreep, zegt hij. Hij richtte zich vervolgens tot Allah en zei het volgende. O Allah, help mij deze woorden te begrijpen. Na deze smeekbede werd hem alles duidelijk, zegt hij. Hij begreep toen ook dat deze woorden voor zijn soortgelijke bedoeld waren. Voor de mensen die in hetzelfde waren vervallen als hem, als Hijjah. En hij stormde vervolgens af op zijn rijdier en begaf zich richting Medina. Om alsnog Hijra te verrichten. Een andere metgezel die een bijzondere hijra heeft meegemaakt was natuurlijk anhu. Toen hij besloot om hijra te verrichten zeiden de ongelovigen van Quraysh tegen hem toen jij naar ons toekwam was jij een armoezijer met andere woorden je had niks nu jij een vermogen bij elkaar hebt vergaard wil je ons verlaten dat zouden wij nooit toelaten Suhaib zei daarop radiyallahu anhu als ik jullie al mijn bezittingen zou geven al mijn geld, alles wat ik heb zouden jullie mij dan laten gaan en dit is een leermoment voor een ieder. Werkelijk. Beste mensen. Het is lastig. Om te kiezen tussen iets wat jou heel erg dierbaar is. Hè? Je werk, je baan, school, vermogen, bezittingen, huis. Noem het maar op. En je geloof. Maar daarom zijn er dit soort verhalen. En dit soort mensen. Om ons te herinneren aan de juiste keuze. Hij zegt als ik... Dus hij zegt tegen hen, als ik jullie al mijn bezittingen zal geven, zouden jullie mij dan laten gaan? Ze zeiden, ja zeker. Toen zei hij, hier heb je mijn geld, mag ik nu gaan. Nadat de profeet vrede zij met hem hierover werd geïnformeerd, zei hij tegen Sohaib, toen hij bij hem aankwam in Medina, Sohaib heeft goede zaken gedaan. In een andere overlevering zei hij tegen hem, Rabbi Halbayo ya Sohaib. Terwijl die handelstransactie die jij bent aangegaan met hun, die is winstgevend. Winstgevend. Ik zie nu dat wij zijn aangekomen bij de hijra van de profeet Vrede Zijn Met Hem. Dat wil ik inshallah voor de volgende keer laten. Subhanakallah, bihamdik, shadullah